Stad. die raakte vorige maand zwaar beschadigd door een explosie. En dat er nu wordt gesloopt zorgt voor veel emoties... zoals bij deze bewoner die de NOS sprak. Ik kan wel huilen. Dit is afschuwelijk. En ik snap dat die mensen moeten opruimen, maar voor ons zijn het emoties. En gelukkig voor hun niet, want anders kan je het werk niet doen. Dit is mijn woonplek. En het is net als het nu helemaal overgenomen is door anderen. Ik heb niks meer te vertellen. Nou, wat de oorzaak was van die enorme explosie is nog altijd niet bekend. Maar mogelijk speelt een gaslek een rol. 20 mensen kunnen nog altijd niet terug naar huis. Er komt toch een fatbike-verbod in Amsterdam. GroenLinks Partij van de Arbeid hadden vorige week nog hun twijfels... of het juridisch wel haalbaar was zo'n verbod en of het niet discriminerend is. Maar de partijen zijn nu overstag. Betekent dus dat je over een tijdje onder andere niet meer... in het Vondelpark mag rijden op een fatbike. Enschede kwam afgelopen zomer al als eerste met een plaatselijk fatbike-verbod. En er komt waarschijnlijk geen landelijk verbod. Reclames voor vlees- en vliegreizen moeten verboden worden. Dat staat in een advies aan het kabinet. Wetenschappers zeggen dat we best willen minderen met vlees en vliegen... maar dan moet de overheid wel met maatregelen komen. En dan voetbal. Er wordt vanavond gevoetbald in de Conference League. AZ komt in actie tegen FC Noah in Armenië. En Riepke Bakker komt gelijk met een opsteker uit Alkmaar. AZ draait nog geen topseizoen. Ze staan slechts zesde in de eredivisie. Maar er is wel heel goed nieuws. Want het supertalent Kees Smit is weer fit na weken blessureleed. Hij zit vanavond weer bij de selectie. En de aftrap is om kwart voor zeven. Tot slot het weer van Weerplaza. Het is grijs, maar overwegend droog. Het is een graad of vier. Morgen is het bewolkt en regenachtig en dan max 9 graden. Let's Meister meldt 40 files in ons land. Je krijgt ze vanaf een kwartier of langer. Op de A12 utrecht oberhausen bij Zevenaar, 7 kilometer en een kwartier vertraging. En op de A15 Ridderkerk-Gorkum bij hardingsveld Gieserdam. Dat komt door een ongeval 11 kilometer en een uur. Ja, flitsers niet gezien. Muziek. Tom en Ram. Zo meteen eens even checken hoe het is in het schaatsenstadion? Mattie en Luc die zitten daar. En nu hoor je Jennifer Lopez. Let's get loud. van Lopez. En let's get loud op Q-music. Het is vijf minuutjes over vijf, de Q-middagshow daar, Bram. En daar, Tom. En waarom zitten wij hier nou? Domini zat natuurlijk in de ochtend met uh, Marieke vanwege de Olympische Winterspeler, want Matty is in Milaan. Ja, nou, dat uh, duurt nog tot en met uh, zondag. Dan uh, keert uh, Matti ook weer terug uit Italië. weer op zijn eigen plekje. En uh, dus zit uh, Domini volgende week er gewoon weer. Yes. Ondertussen is het ook uh, gezellig in de Q-app. Ik zie hier uh, Jake, die zegt... Uh, mijn One Piece schip afgemaakt. Ik denk een soort Lego schip. Oh, die is met Lego bezig. Ja, nou, leuk, lekker. Leuk. Ja, en uh, René, die reageert even op het nieuws wat net uh, kwam. Ja, van, en niet alleen uh, René. Ik zie ook nee. Michael, die stuurt ook al een foto ja. van een, een soort enorme riplap. <laughs> wat kwam er nou in het nieuws over vlees, Nathalie? Ja, het is een advies van wetenschappers aan het kabinet... en dat is eigenlijk dat er een verbod zou moeten komen... op reclames voor vlees- en vliegreizen die wetenschappers die zeggen, we willen best wel minderen met vlees en met vliegen. Maar dan moet de overheid wel met maatregelen komen. Ja, ja maar die wetenschappers die dat advies hebben gegeven, daar moet een verbod op komen. Kom op zeg, lekker, lekker een speerribbitje op de barbecue. Oh, okay. Heerlijk, lekker een plakje kip verleefd, ochtends op het broodje. Ja, René stuurt ja. dus inderdaad, ook als we minder vlees moeten eten, heb ik een probleem. Ik eet alleen vlees en ei. Ja, precies. Oh. Nou Het is alsof jij, uh, heb, heb jij dat berichtje gestuurd? Ben jij, is jouw alter regel Ja, ik nee. het eigenlijk René in de Q&A? Ja, ja, ja. ja. interessante maatregel, kun je wel zeggen. Of het gaat helpen, dat weet ik niet. Ja, kijk, ook dat vliegen. Ja, tuurlijk. Uh, ja, het, het zal allemaal wel minder moeten. Aan de ja, andere tom, kant... wanneer ga jij voor het laatst vliegen? Komende dinsdag ga ik vliegen. Ja, dat ja. is niet best. En wat, wat ga ik daar eten? Vlees. <laughs> dus, dus is, ja, ik heb inderdaad een red flag. Ja, nou goed. Maar wat ik wou zeggen is... Uh, kijk, dan, dan moeten de, de alternatieven natuurlijk ook beter worden. Een, een, een beter treinnet. Kijk sommige, kijk naar Parijs en naar Londen... kan je prima met de treinen. Volgens mij doen heel veel mensen... dat ook. Mm -hmm. is het lekker. Alleen ja, je hebt ook genoeg landen, daar rijdt die trein voor geen flikker. Dus ja, dan moet je wel het vliegtuig pakken. Nou goed, in ieder geval... we kunnen hier uren over doorgaan. Vooral Tom staat er lekker stellig in. Ja. Uh, ondertussen zie ik ook een... Uh, een uh, berichtje binnenkomen van onze vrienden... Matty en Luc. Ja, die uh, zitten natuurlijk nu uit te kijken... naar dat 1500 meter schaatsen voor de mannen... Laten we even dat berichtje erbij pakken, Tom. Ik heb hier een uh, bericht, niet voor Tom en Bram, maar voor de luisteraars van oh. uh, Tom en Bram. Als okay. het zo meteen stilvalt of er worden fouten gemaakt, die jongens zitten ook naar die wedstrijd te kijken. <laughs> uh, die wedstrijd waar wij dus uh, bij zijn. Luc, we zitten echt bijna op het ijs. We zitten vooraan. Je kan ons zien als je nu de tv aanzet. We zwaaien wel even naar je. We zitten eigenlijk in de tweede bocht. Daar zitten wij. Heel gruitig. Je kan Mattie herkennen aan zijn ontzettend opvallende blauwe jas. Oh ja, Ja, daar ook een blauwe jas aan. Wat is de voorspelling, Luc? Uh, mijn hart zegt goud voor Kjeld Nuis. Goud voor Kjeld Nuis, dat zou wat zijn hè, op zijn laatste Olympische nou, rit. dat zou echt fantastisch zijn. Ik, ik duim ervoor. We gaan het meemaken vanaf ongeveer half zes. De Nederlanders in actie. Rit 11, 12 en 13. Joep Wennemars, snel en Kjeld Nuis. Music. En als er wat te vieren valt, dan hoor je bij ons natuurlijk het medaille-alarm. Nu David Guetta, Teddy Swims en Tones and I op Q. We will find a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 No arcana op je music, stick season. Ja, We kregen net dus een audio-appje van Mattie en Luc. Half zes gaan onze mannen van Team NL daar schaatsen in Milaan. Hopelijk kunnen we hem weer wat te plakken pakken. Ja, dat zou mooi zijn. Vooral Kjeld Nuis natuurlijk. Omdat dit is echt ah, ja. zijn last dance, zijn laatste spelen. Het is hem gegund. Het is hem ja. wel gegund. Joep Wennemars is het net zo gegund natuurlijk. snel. Ja. dat zou ook fantastisch zijn. Ja, maar goud, zilver, brons is prima hè? <laughs> nou, als we daarvoor kunnen tekenen, dan zou dat helemaal fantastisch zijn. Maar die Amerikaan doet ook weer mee hè. Ja. Dat is natuurlijk kloten. Nog eventjes wachten dus op de Nederlanders. In de tussentijd kun je lekker uh, genieten van de muziek van Q-Music. Of je kan even scrollen op uh, TikTok of Instagram. Uh, daar zag ik zojuist weer een video voorbij komen van Jan de Kietelaar oh. en de Leren Uil. En de Leren Uil. Nou, ik vind dat stiekem toch. Kijk, jij maakt natuurlijk best wel veel video's. Uh, ik zit niet allemaal direct klaar om het uh, allemaal te gaan bekijken. Maar en jij ziet je... vaak genoeg. Ik zie jou vaak genoeg. Maar Jan de Kietelaar en de Leren Uil vind ik altijd wel eentje die ik direct even moet kijken. Ja? Ah, dat vind ik lief. Dat zijn toch twee. Uh, nou, een sketch van jou en Pieter Velly. Ja, het, het, het zijn onze alte ego's in een sketch, een sketch op de polderpenose. Je weet wel, vroeger als je iemand afrekende, dan deed je dat gewoon lekker in een steegje en je had ijzer op zak. Oh ja. En uh, je ging niet met blauw praten en dan zeker niet met de stille. Nou, allemaal van dat soort termen. <laughs> ja, ja dat is natuurlijk voer voor uh, leuke sketches. Ja, jullie zijn eigenlijk twee criminelen die niet in het criminele wereldje passen. <laughs> nee. Toch? Nee, een beetje de old-fashioned polderpenose crimineel. Ja. Ja, nee, inderdaad. Net weer een, een nieuw video uh, geüpload. Vond je hem leuk? Ik vond hem zeker leuk. Ja, wat superlief. Ah, Jan is... de Kittelaar en de leraar. Moet jij niet ook een rolletje? Ik zou wel een keer een bijrolletje willen, ja. Als... Als bolle tom. <laughs> Die even een deeltje komt doen. Ja, zoiets. Dat ja. Ja. Ja, kan wel. Ja, dan gaan we eens even lekker naar de, de volgende keer. Leuk, leuk. Nou, dus wat, wat ik zeg: kijk hem even: Jan de Kietelaar in de leren L. En voor je het weet, gaan we schaatsen in Milaan. Yeah, we leaving across. The these uh -huh. undefeatable odds. Uh -huh. It's like this, man. You can't put a price on a life. Now nah -uh. we do this for the love, so we fight and sacrifice hey, every yeah. night. So we ain't gon' stumble and fall never. Nah. Waiting to see us in the sign of defeat. Uh uh. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat and then everyone sing. about the money. Jesse J. B.O.B. Nou, Dat is wel een prijskaartje aan de Kietel, <laughs> hey, je onderkieten. Je uh, blijft er helemaal in. Ik zie ook nog een leuke bericht, uh, bericht binnenkomen van Ina. Die zegt: uh, Tom de Bolle Slager. <laughs> Dat zou ook wel een goede criminele ja, helaas, naam voor ja, jou ja, zijn. Heerlijk. Tags zojuist op je music Het is bijna half zes. Laatste nieuws komt eraan met Nathalie. En je hoort zo waarom het nooit slim is om onder werktijd te drinken. En muziek zo meteen. Olivia Dean. Go to the start. De Olympische Winterspelen in Milaan. Het moment van de waarheid voor de atleten van Team NL. Ready...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 Hey, goedemiddag. Kielverkeer van Flitsmeister langs de files op de A7 Heerenveen Groningen. Bij Groningen West 4 kilometer 20 minuten vertraging. A12 Arnhem oberhausen bij Zevenaar, 5 kilometer en een kwartier. En op de A15 ridderkerk gorkum bij hardingsveld giessendam 13 kilometer en een dik uur. En flitsers niet gezien. En dan het weer van Weerplaza. Het is grijs maar overwegend droog. Het is een gratis of 4. En morgen is het bevolk bevolkt. bewolkt. Hey. Zo, ik hoop niet dat die schaters ook zo uh, Nee, dan stuiklen. wordt het niks. Dan wordt het niks. Morgen is het bevolkte regenachtig. Het wordt dan maximaal 9 graden. Lijkt alsof ik heb gedronken. <laughs> het is exact half 6. Laatste nieuws met Nathalie van Zuilenkom. Ja, Goedemiddag, we beginnen in Milaan. Alle ogen zijn nu gericht op Joep Wennemars. Want hij staat op het punt om te beginnen bij de 1500 hij begonnen, meter. Hij is begonnen, hij is begonnen. Op de Olympische Spelen. Hij is nu net. Gas erop. Uh, straks komen ook nog Tijnen, Snel en Kjeld Nuis in actie. Kjeld is op dit moment nog Olympisch kampioen op de 1500 meter. Wouden die natuurlijk uitgebreid op de hoogte. Hij vliegt door de bocht. <laughs> Kijk eens. Ja, dit gaat hartstikke goed. Ja, ga maar door hoor, Oké. Okay. Oeh, oe, oe, snelste tijd. tussentijd. Heel, heel goed. Lekker, Wennermars. Ja. Naad, ja, ga ja, lekker naad Ander nieuws, ja. Uh, er komt toch een fatbikeverbod in Amsterdam. GroenLinks partijen van de Arbeid hadden vorige week nog hun twijfels... maar de partijen zijn nu overstag. Betekent dus dat je over een tijdje... onder andere niet meer in het Vondelpark mag rijden op een fatbike. En Schede kwam afgelopen zomer als eerste... met een plaatselijke fatbikeverbod. En in Utrecht is een man van de weg geplukt... die slingerend rondlaat... Oe, ja, ze lekker zegt, hoor, ja. Tussen zijn kante, had 700 meter. benen had hij een kratje bier. 700 meter. Meerdere flesjes waren open. Hij had er ook eentje vast, zo'n een flesje bier. Agenten konden uh, kon de man met moeite aan de kant zetten. Hij is opgepakt omdat hij dus dronken was. Ja, hij ja, een paar bochten, hè? En dan een uitglijden van een Australische oh. verslaggeefster. Oh, ja, dat was niet meer. erg vinden. Ja, misschien zit hij ontzettend in de weg, maar. Ja. Een klein beetje. Ik ben ingehuurd tot zeven uur. Een uitgeleide oh, van een Australische tijd, beslaggeefster... zei ze bewijs dat je nooit moet drinken onder werktijd. Ze maakte een live tv-reportage over koffieprijzen in Italië... Dat ging niet heel soepel. Oh, like, literally the like the price of coffee over here is actually fine. It's more the price of coffee in the US that we are going to have to get used to. I'm not sure about the guanas. Oh. Where Oeh. are we going with that one? But anyway. Ja, die heeft wel een beetje dubbel tong ja. Beetje dubbel tong ja. Een dag hey, later ja, uh, zeg wat ja, sorry dat ik even inbreek. En Joep Wennemars rijdt zojuist een olympisch record oh, ja, een toptijd, zeg. op de 1500 meter. Nou, dat is toch wel even het vermelden waard. Maar uh, Ja, ja goed, die dronken Ja, nog even ja. terug naar Australië, van de, de verslaggever met de dubbele tong. Een dag later gaf ze toe dat ze iets te veel had gewijd. En live op tv zei ze dus, sorry. Ik wil de volledige nemen. Het is niet standard standaard I ik mezelf zet. That I am genuinely really sorry. <laughs> ja, het zal niet nog eens gebeuren, zegt ze. Ja, dat is uh, ja, inderdaad. Uh, Zorg dat ik in de weg zat. Ga vooral lekker door. Nee, nee, nee, je deed hartstikke leuk. Uh, je deed hartstikke leuk. <laughs> um, ja, waar, waar kwam ze ook alweer vandaan? Ik weet het al niet eens meer. <laughs> no music, en, brand. en dat was niet de wijn, dat was Joep Wendemars. Ja. Olivia Dinoyne. Need you to spell it out for me. Bossin' over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come see Twee weken zitten we er midden in de Olympische Winterspelen. We hebben natuurlijk onze vrienden Matty en Luc in Milaan zitten. Zij zitten op dit moment ook in het stadion waar er geschaatst wordt. De 1500 meter voor de mannen. Ik heb gehoord ook dat ze net gespot zijn op televisie. Ik heb ze wow. zelf niet gezien, maar Matty en Luc waren te zien op televisie. Oh, wat leuk. Hè? Ik heb ze ook even gemist, ja. Hé, hey, uh, Joep Wennermar is net geweest natuurlijk. Olympisch record, een tijd van 1.43.05. Ja, echt een, een fantastische tijd. Een Olympisch record inderdaad. Momenteel is uh, Tijmen snel bezig. Uh, niet zo snel als Joep Wennemars, maar hij doet het ook echt best wel goed. Hij ligt... Uh momenteel als derde. Ja, derde tussentijd. Ja, ook weet... nog geen medaille gepakt. Joep nee. Benhamar natuurlijk ook nog niet. Nee, dus misschien uh, kan hij er nog wel even wat bovenop doen, maar het ja, Olympische record, dat ziet er natuurlijk wel heel gunstig uit voor een medaille. Dus ja, Tom, pak dat uh, medaillealarm er langzaam voor. Ja, ik ga hem weer erbij zoeken, want ik heb hem nog niet onder de sneltoets, maar dat wordt misschien wel eens, uh, wat tijd, inderdaad. Ja, of uh, Kjeld Nuis natuurlijk, hè, op, zijn op zijn laatste Olympische rit. Dat ja. zou ook nog mooi zijn. Dat is de volgende rit, uh, inderdaad. Um, ja, dat zou wat zijn, zijn de laatste Olympische Spelen. acht Tijmersnel Snel finished zojuist als zesde. Oké, okay, dus geen medaille voor Time Snel. Nee, maar Joep nog steeds op één. Dat zou toch wat zijn? Of wordt het geld Die wordt de beste. Mooi hoor. Alsjeblieft. De best. Tina Turner hoor je nu op Q Music. je day Ik, Lucas en Steve, Love on Home. De Olympische Winterspelen in Milaan. Ja, al bijna twee weken houden wij hier uh, op q Music op de hoogte... over alles rondom die Olympische Spelen. Ja, Mattie en Luc zijn de ogen en oren van ons. Uh, Zitten momenteel in het stadion, uh, in het prachtige Milaan... te kijken naar die 1500 meter van de mannetom. Ja, dat is uh, spannend, want Joep Wennemars die heeft uh, gereden... die heeft een Olympisch record geschaad. Dat is inmiddels alweer verbroken door Ning, een Chinees... Uh, Kjeld Nuis staat inmiddels op twee, dus we hebben Wennemars op drie en Ning dus op één. Juist, inderdaad. Ja, toch ook oh, knap hè, dat zo'n Nuis 36 jaar... Ja. dan gewoon uh, als tweede finish, dus boven dat Olympische record van Joep Wennemars. Ja, Echt heel erg knap. De laatste twee ritten die, uh, gaan nu beginnen, dus ja, we weten op dit moment nog niet... of er een uh, medaille gepakt wordt, want er kunnen nog uh, vier schaatsers onder de tijden door. Dus het is nog een kwestie van uh, minuten. Nou, als ik deze zo zie... deze Noor en deze Duitser, die gaan dat niet verbreken. Nee, daar lijkt het niet op. Daar lijkt het niet op. Dus ik denk, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn... dan hangt het allemaal af van die uh, Amerikaan, uh, die uh, Jordan Stolz natuurlijk. Die moet dan nog. Ja, dat is toch uh, misschien wel... Uh, is, dat, is dat een favoriet eigenlijk? Die gaat altijd wel hard, hè? Die gaat sowieso hard. Wow. Ik weet niet of die op de 1500 meter favoriet is... maar het is in ieder geval een gevaar. Nou, binnen nu een enkele minuten dan weten we of we het medaillealarm uh, het land in kunnen slingeren... of wat te vieren valt voor Kjeldnuis en of Joep Wennemars Nu de Jonas Brothers Bike music Only human. is zover. Q-Music, medaille yeah. de... Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Kjeld een bronzen medaille op de 1500 meter. Op zijn laatste Olympische Spelen. Ja, echt knap 36 jaar en het er dan nog zo uitpersen... terwijl de records om de oren vlogen. Echt heel erg knap gedaan, een bronzen plek. Uh, ja, Joep Wennemars helaas als vierde geëindigd. Die werd net... Ja, van het podium afgestoten. Ja, door die Amerikanen, Stolz. Ja, door Stolz. Ja. Maar Stolz kon er ook niet aan te pas komen. Het was uiteindelijk de Chinese Ning die goud pakte. Maar dus een echt een fantastische prestatie van Kjeldnuis. Zijn laatste Olympische Spelen, 36 jaar. En dan gewoon weer brons pakken. Het nieuws van zes uur komt eraan. Nou, er waar al het overgaan, Nathalie. Ja, en we beloven je, Nath, we gaan je niet meer onderbreken. Nee. Oh, dat is fijn. Dat is heel fijn. <laughs> ik praat je zo uitgebreid bij over het allerlaatste nieuws... Olympische nieuws uit Milaan. En muziek onderweg, Ed Sheeran, zometeen. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?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 Avond, als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo'n mok warme chocomel. Ah, maakt de heel je winter goed. Nu bij IWish Opticiens een tweede bril cadeau. Met ons nieuwe Zwitsers precisieglas. Ervaar rust voor je ogen. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een alping.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 Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Zes uur, goede avond. Een hele goede avond. k nieuws van nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond, we hebben er een medaille bij. Nuis heeft brons te pakken op de 1500 meter in Milaan. Het was uh, ongekend spannend. En zo wint een Chinees. En de Chinezen naast ons en zijn de commentatoren. Kjeldnuis pakt een bronzen medaille. Wat verschrikkelijk knap van Kjeldnuis. En de geweldige rit van Wendemars... levert uiteindelijk de ondankbare vierde plaats op voor hem. Ja, de audio moest even uit Italië komen. Dus dat ja. zat wat vertraging op. Ja, Het uh, was te horen bij de NOS, Goud dus voor China, Ning, de Amerikaan Jordan Stoltz... heeft zilver nuis dus brons en Wennemars een vierde plek. Ander nieuws dan, in Utrecht is de sloop begonnen van drie huizen in de binnenstad. Die raakten vorige maand zwaar beschadigd door een explosie. En het zorgt voor veel emoties, zoals bij deze bewoner die de NOS sprak. Ik kan wel huilen. Dit is afschuwelijk. En ik snap dat die mensen moeten opruimen, maar voor ons zijn het emoties. En gelukkig voor hun niet.